Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Vijftien Nederlanders zijn met een Europese evacuatievlucht vertrokken uit de Chinese stad Wuhan. Ze gaan weg vanwege het coronavirus. Twee van hen hebben hun Chinese partner meegenomen en in het vliegtuig zitten ook andere EU-burgers. Het is de bedoeling dat de Nederlanders vanavond in Nederland aankomen. Daarna moeten ze uit voorzorg twee weken in quarantaine. Voor het eerst is ook buiten China iemand overleden aan het coronavirus. Het gaat om een man van 44 uit Wuhan die overleed op de Filipijnen. In China is het aantal doden volgens Chinese staatsmedia opgelopen tot boven de 300. Ruim 14.000 mensen zijn nu besmet. De A2 tussen Den Bosch en Eindhoven is weer open. De snelweg was vanmorgen in zuidelijke richting tot kwart over acht afgesloten... na ongelukken met meerdere auto's. Het ging mis toen vannacht een auto door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg... Andere automobilisten konden niet op tijd uitwijken en botsten ook. Een wagen van Rijkswaterstaat, die de weg afsloot, werd ook aangereden. Eén persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Tanzania zijn zeker twintig mensen omgekomen... in het gedrang van een kerkdienst in een stadion. Ongeveer zestien personen raakten gewond. Onder de doden zijn vijf kinderen. Het gedrang ontstond toen de gelovigen zich konden laten zalven met heilige olie... die hen voorspoed en gezondheid zou brengen... In het donkere en volle stadion werden de slachtoffers onder de voet gelopen. De kerkdienst werd gehouden in het noorden van Tanzania... aan de voet van de Kilimanjaro. Met nog bijna een half jaar te gaan tot de Olympische Spelen... zijn in Tokio bijna alle stadions opgeleverd. Vandaag was de opening van de Ariake Arena... waar de volleybalwedstrijden gespeeld zullen worden. Ook na de Spelen zijn er sportwedstrijden en concerten in het stadion. Alleen de hal waar de zwemwedstrijden gehouden zullen worden... is nog niet af, die wordt volgende maand opgeleverd. De Olympische Spelen beginnen op 24 juli. Het weer vanuit het zuidwesten trekt de gebied met regen het land in. In het zuiden en midden wordt het vanmiddag weer droog. Het gaat daar stevig waaien bij een temperatuur van ongeveer 12 graden. In het noorden is het rustiger en een stuk kouder. Daar is het zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug bij ZFM Klassiek deze zondagmorgen en uh, tweede uur alweer en wij gaan uh, verder uh, met die uh, vier laatste lieder uh, TRV 296 deel 3 het slapen gaan oftewel bij het slapen gaan en dan ben je net wakker, nou oké okay, dan Richard Strauss schreef het stuk en het wordt uitgevoerd door een hele beroemde dame, namelijk Jessie Norman, dat is een sopraan, en het Orchester Leipzig onder leiding van Kurt Masur. Nou, dat zijn dus echt niet de minste die u nu gaat beluisteren. Richard Strauss, de vier laatste lieder. Van Richard Strauss, en wat een stem deze dame. Ik ben niet zo gek op sopranen, maar als ik eerlijk ben, meestal vind ik het nogal schel. Maar deze dame heeft wel een hele mooie stem. Goed, Jesse Norman dus. En uh, we gaan verder naar de barok. We hebben het er alleen eerder gedraaid in het eerste deel uit een ander concert. Uh, maar ik vind dit zelf nogal uh, fijne muziek. Dus vandaar dat ik er nog eentje doe. Een deel uit een Concerto Crosso in C-Mineur Opus 6, nummer 8. HWV uh, 326, dat is H Hendels werken het heet Siciliana Andante. En uh, de componist, zei ik al, is Georg Friedrich Hendel. En het wordt wederom uitgevoerd door die Academie für Artemuziek. onder leiding van Bernhard Frock you ...met de Reverie. Ja, een Reverie. Uh, het nummer daarvan, het catalogusnummer, index nummer L68. Het arrangement is van ene Bazzura En uh, uh, de componist is natuurlijk Claude Debussy. We gaan uh, luisteren naar uh, Daniel Hope. Daniel Hope, misschien wel. Die speelt viool. Samen met het Zurger Kammer en wie daarvan de leiding had, dat staat er niet bij. Reverie van Claude Debussy. En uh, we gaan verder met het volgende stuk. Dat is logisch. The Company Movement 2. En de componist daarvan is Philip Glass. Het stuk wordt uitgevoerd op piano door Feiko Dutekom. Glas, schreef het en uh, die Philip Glass uh, dat is een uh, toch een wat uh, misschien voor u wat onbekendere meneer, nou hij uh, komt uit de Verenigde Staten, hij is geboren op 31 januari uh, 1937, dus dat betekent dat hij intussen uh, uh, uh, 83 jaar is. En uh, uh, hij is geboren in Baltimore, dat kan ik u ook nog vertellen, in Maryland, Verenigde Staten. Hij wordt uh, gerekend tot de uh, zogenaamde componisten van de Minimal Music. En of zijn muziek wordt daartoe gerekend, hoewel hij zelf eigenlijk liever de term theatermuziek gebruikt. Nou, u heeft hem kunnen beluisteren. Philip Glass en uh, uh, Company, deel 2. <coughs> Oei. We gaan verder met, uh, even kijken, met een pianoconcert. Ja, natuurlijk, een pianoconcert. En wel nummer 22 in S majeur K482. Daaruit het derde deel, het Allegro. Componist uh, Wolfgang Amadeus Mozart. Uh, uitvoerende pianist is Richard Hamelin. Samen met Le Violon du Roi onder leiding van Jonathan Go ahead. ...toch heerlijk met je croissantje zitten. En dan deze heerlijke muziek daarachter. Dat is toch het mooiste wat er is. Op zondagmorgen. Een heerlijke klassieke muziek tot tien uur aan toe. En eh, we gaan verder met nog een pianoconcept. Jawel, ik heb er nog één voor u. En eh, even weer de gegevens erbij pakken... ...want dat is natuurlijk wel belangrijk. Het volgende concept wat wij gaan luisteren... ...is, ik zei het al, wederom een pianoconcept. Maar nu van... Eh, Frederik Chopin, ja, die heeft dit stuk geschreven. Het is het pianoconcert nummer 2 in F mineur opus 21. En daaruit spelen wij het derde deel, het Allegro Vivace. Ik zei het al, Frederik Chopin die uh, het, u weet het, Poolse componist die een groot deel van zijn leven in Parijs uh, uh, sleet. En het stuk wordt uitgevoerd door Benjamin Grosvenor Piano met het Royal Scottish National Orchestra, uh, orchestra onder leiding van Elim Cham. Aanschreef het dus en het was een pianoconcert. En we gaan nu weer verder naar iets wat we ook al eerder in het eerste uur iets van gehoord hebben, namelijk de uh, liederen van Richard Strauss. Maar nu in een andere bewerking, het zijn ook andere liederen trouwens. Vier lieder, zo heet het stuk officieel, opus 27, TRV 170 en daaruit het vierde deel, de Morgen. En uh, dit stuk is dus gearrangeerd voor cello en piano. Dat is gedaan door Julian Reem. Uh, Richard Strauss schreef het dus, uh, dat zei ik al. En we gaan luisteren naar Rafaela Gromes, die speelt piano. Uh, of uh, die speelt cello, mag ik het nou goed zeggen. Dus Rafaela Gromes, die speelt cello. En Julian Reem of Riem, die speelt piano. Meestal worden liederen gezongen, maar uh, nu hoor u dus een prachtige instrumentale versie voor cello en piano. We gaan naar een instrument luisteren wat je niet zo gek vaak hoort eigenlijk in uh, dit programma. Ja, meestal is het de piano, cello, strijkers. Maar we gaan nu een keer naar de trompet. En... Uh, ja, er zijn eigenlijk ook niet zo heel veel, denk ik. De trompet komt natuurlijk wel vaak voor in een symfonieorkest, maar echt mooie solo-stukken, trompetconcert. Ja, ik weet niet of die er nou zoveel zijn. Maar in ieder geval, Frans Jozef Haydn heeft er wel een gemaakt. Uh, het concert in S majeur, HOB 7e, en daaruit het derde deel, de uh, finale Allegro. Oftewel de finale en die moet Allegro gespeeld worden. frans Jozef Haydn, veel schrijver, heeft heel veel gecomponeerd. En wij gaan luisteren naar Simon Hoffelen die speelt trompet. En hij gaat daarbij begeleid worden door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Duncan Ward. Hier komt die trompetconcert van Haydn. Thank <laughs> you. Doen wat ik uh, eigenlijk uh, nooit doe, zelden doe. Ik ga iets van mezelf draaien. Ja. Uh, onlangs heb ik, een, uh, prachtige cd, heb ik een prachtige CD gemaakt. Uh, Vrienden van de Grote Kerk in Beverwijk. En dat is een CD waar klassieke stukken op staan en ook popstukken, maar het is in ieder geval een hele mooie mix geworden. En nu ik het uh, net over uh, de trompet had, ga ik u twee stukken van die CD laten horen. Het uh, stuk heet Classical Glasses. En u hoort eerst een versie uh, op orgel. Het beroemde muller orgel in de Grote Kerk van Beverwijk. En daarna een piano met trompetversie. Van uh, mijzelf op piano natuurlijk. En Tom op het hof op trompet. En die speelt op zo'n heerlijke Bach-trompet. Dus twee uh, stukjes van uh, die cd Vrienden van de Grote Kerk... Uh, Eerst dus het orgel, gecombineerd trouwens met een stuk van Rick van der Linde dat heet Julia. Dat hoort wel als eerste en als tweede dus Classical Glasses Version 2 op trompet. <tomst2>